We zijn weer online, luisteraars. Dus we waren even weg. Oké, okay, nou jongens, we zijn, yeah, we zijn weer terug. We zijn weer terug. Ja, we zijn weer terug. Weet ja, je wat ik graag vind? Ik had ineens dat het met uh, Samsung zo slecht gaat. Als je kijkt oh. hoeveel telefoons en tablets die gasten verkopen, we zijn naast, na Apple, uh, wat de meest verkopen is, komt Samsung. En we ja. hebben dan toch zo slecht met zo'n nou, dat is wel vreemd, hè? Wacht even, ik maar even. De... Ja, volumecontrole even aangezet. Uh, ik zie hier dat het volume niet zo hard klinkt. Even kijken hoor. Uh, externe microfoon, oh shit. Ja, nou is het beter. Ja. Hij slaat weer harder uit, gelukkig. Hij is aan het uitzenden en aan het opnemen nu. We zijn er even uitgevallen. Luisteraars achter jullie, als jullie toevallig meeluisteren. Er is even een klein ongelukje gebeurd. Maar we zijn weer helemaal terug op Allo Radio. T.K. En op uh, dj-jaap.com. En dan klik je yes. bovenop yes, yes, de... Yes, yes. Textbenner op Alloa Radio en dan kan je ons live volgen. Niet via het beeldscherm, maar op de uh, webplayer. Of op de blauwe playertjes, eronder of wat voor kleur dat ook mag wezen. Real player, win player, Windows player. En de alleronderste, dat is een oude opname, daar moet je niet naar luisteren. Dat doe je maar als je klaar bent met dit programma. Dus, uh, doe je godverdomme maar in je eigen tijd. Dat doe je juist, in, precies Jacco, precies. Ja, heel goed gezien. Nee. <laughs> Oké okay, mensen, ik zal even kijken of ik mijn camera van kan Zijn kind niet, jong. Oh, even kijken ah, hoeveel luisteren. Heb, heb jij een tablet? Uh, een tablet, ik heb er wel een, maar de accu is heel snel leeg. Oh, dat moet je okay. niet verkopen. Hé, <laughs> hey, ik zie naar nee, mijn, hey, mijn luisteraar. Wat is dat nou? Dat zit ingebouwd, hè? Dat zit ingebouwd. Hier. Oh, ik zie nog maar één luisteraar. Oh nee, oh nee. Oh, dit is het einde. We gaan zinken. Nou, oh, dan wordt het tijd om af te sluiten, denk ik. Nou, we hebben nog wel even voor. Yes. Ja, eh. Uh, ja, oké. Okay. Als je denkt, ik wil naar mijn bed, ik moet morgen werken, zou ik zeggen, nou ja, ik wil terug. rusten tot de volgende keer. En als je wil blijven, we, we zijn daar tot 11 uur, hè. Dus we hebben nog ongeveer 23 minuten. Ja. ja. ja. Woensdag ben ik er niet, hè, want dan ben ik aan het werk, helaas. Ja, oké, okay, oké, okay. nou ja. Oké, okay. ja, woensdag vanaf 8 uur, dan hebben we het programma... Oh, zal ik zal jullie de nieuwe jingle's laten horen. Ik heb een nieuwe ja. jingle laten maken van de week. ja. Zoals eens even kijken hoor. Open bestanden. Ja la la la la la la la la la la la la la la la la la la woensdag. la en la Daar komt la Hé, wacht, wacht even wacht daar, wacht daar. klinkt het Nog een keertje dan maar. Midweek Express. Elke woensdagavond vanaf 8 uur. Ja, dat was een muziekje, dat is niet belangrijk. Dan heb ik nog een leuke jingle. Even kijken hoor, dat is... En die moet je gehoord hebben. En hier is Jacco op Aloha Radio. Oeh. Oeh. Ah. Weer een kutmuziekje. <laughs> oh, ja, de volgende. Ja, kijk. Aloha Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Ja, mooi, hè? Ja, goed. Ja, we muziekje werven op de achtergrond, zo. Dat zou het worden als drie keer zo'n filmpje zou maken, of zo'n intro. Ah, pa, oh, oh, oh, dat, dat, dat zou denk ik, dat zou denk ik zoiets worden van, maar... hé, hey, hallo, iedere uh, hey, woensdag, Hallo aan Radio, laatste nieuws over strand, varkens koeien en kip. Ja, een lekkere dikke train. Oude een man ja wat een ja man jij nee. laat je wel. Nu ga je te ver ja. Nee, nee, wat man jij nu? Ik ben op de bloemenkroep. Juist, precies mijn jong, zo heb je goed bezien, Oh jee, Oh jee, oh jee, o oh jee, o oh jee, oh jee, oh jee, ja, we praten even met elkaar hè, weet je ook, dus uh, ja, ik weet niet wat voor dialect spreken jullie daar in, uh, in het uh, Noord-Holland, uh, uh, vriend Marcus, wat zegt u? Wat voor dialect spreken jullie daar in Noord-Holland, Marcus? In Noord-Holland, wa wa wat voor West, wat? West-Fries toch? Um, ja, West-Fries. Ja, je hebt natuurlijk heel veel verschillende dialecten. Hè? Ja, het lijkt een beetje op Amsterdamse. Een beetje. Want ik heb gemerkt: als je buiten Amsterdam komt, in Amstelveen, hoor je ja. bijna geen verschil tussen een Amsterdammer en een uh, Amstelbewoner. Uh, of ja. iemand bijvoorbeeld uit Zaandam, hoor ik ook bijna geen verschil tussen een Zaandammer of een Amsterdammer. Nee, maar als je kijkt naar Aarlem, uh, dat is ook Noord-Holland, daar ja. spreken ze wel heel anders hoor. Ja, dan spreken ze ABM, hè. Veel en, wel, inderdaad. Ja, en in het gooi, gooi daar praten ze met R. Met R. Ja. Verdomd en, lekker, vriendje. Ja, en nou gaan die studentjes, die, die denken dat ze heel wat wij zijn, die, vooral die oh, jongeren, goh, dus. oh, spreken ja. zelfs in Friesland met R en zelfs in Limburg. In, in Zeeland praten ze met error. Als je publieke tv kijkt... Daar je ook mee R. met uh, error. Ja. Net als kinderen van... Van die kikkakkindertjes. Ja, net als met uh, R. Met dwdd de... dvd van de week zaten er ook van die kakkindertjes <laughs> en die praten ook zo van Jotten, we zijn op zo'n heel. <laughs> weet je wat ik ook zo mooi vind? Je had Kinderen voor Kinderen, dat is van dat is een ik asociale ben ben. omroep voor steuntrekkers En oh. uh, weet je wel, oh, zo'n uh, socialistische kutzender uh, oh, oh, oh, oh. waar alleen maar armoedzaaiers oh. naar luisteren oh, maar en, uh, en die VARA, dat weet je, dat is een armoedzaaier voor armen, linkse... Want iedereen die arm is, is links, hè. Want zodra ze rijk zijn, nee, dan stemmen ze allemaal op de VVD, hè. Dan stemmen ze ineens op de VVD, die ratten. Maar goed, wat ik zeggen wou, die zingen ook meneer error. En als je geen error hebt, dan mag je niet in kinderen van kinderen komen bij de VARA. En dat noemen ze een arbeidsomroep, joh. Noemt het liever de asociale omroep. Kakt er de R niet. Nee, jij niet. Maar die kindertjes niet wel. Niet. En die worden geselecteerd door de VARA. Als je geen error hebt en je komt niet uit het Gooi of uit het Hilversum... ...dan is daar het gat van de deur op, zout rot, maar naar de NCRV. Maar, maar, maar... maar, maar NCRV. Kinder, allemaal kindertjes van VARA-corrivé. Ja, vaak wel, ja. Kijk, bij de NCRV daar heb ik wel respect voor, voor die NCRV. Want kijk maar eens naar man bij het hond. Ze hebben voor iedereen respect. Ook al heb je nog zo'n lelijke puisterkop... De ah, MCAV ja, accepteert vind, ik iedereen! Ik vind man bij vondst wel een beetje uh, voor lolse. Ik vind het leuk. Nou, maar ze zetten. Wel een beetje voor TV. tv. Ja, eigenlijk wel, ja. Om die, de ene vind Het is wel een beetje misbruik, Een beetje apisch. mensen die api's. zo A zijn, die weten zelf niet een dat ze A zijn. Een beetje apisch kijken. Ja, dat heb, je ook, dat heb je bijvoorbeeld ook met, met van, die, van die idols auditions ofzo, weet je wel? Ja, yeah, ja. Yeah. De mensen die, die, die, die laten ze gewoon extra lang zien. Wat dat maakt, kijkcijfers. Als je heel goed kan zingen, ja dat is dan hartstikke leuk. Maar je ja, moet maar daar met je... die ertussendoor. Ja, nemen, maar we, weet, weet je, je wat dat is met alle respect ik voor... Hoor, voor ik een pak Ja, oké, okay, ja, oké. Okay. Maar met alle respect voor die gehandicapte mensen. Dan is het van, uh, dat luikt er zo iemand op straat en zo'n. van, uh, hé hey Pietje, een zeggen ze dan heel zacht zonder dat ze het horen. En dan denk ik, joh, wat ben je nou een waardeloos, weet je? Dus je. zal maar zelf zo'n kind hebben, weet je wel. Ik vind die boer mooi. Of man, of man. Die boer uit Friesland is leuk, hè. Ja, die kerel, weet je, die ook nog schijnen en, en, dan, en die hebben daar ook zo'n jochie erbij lopen. Ja, die is lachen, ja, die vind ik leuk. Ja, dat vind ik Ja, prachtig. Maar uh, dat weet je ook, ook wel leuk. We bij radio 538 s ochtends. Want Veronica en 538 die concurreren een beetje met elkaar. Hè? Dan, uh, dan zitten ze dan de actualiteit uh, te bespreken. En dan zitten ze dan lekker te lullen met elkaar. En uh, nou ja, het is wel lach, hoor. Het is wel leuk. Maar ik vind ze wel een beetje elkaar naapen. 538 en Veronica. Ja. Maar ik luister liever naar 538 wat dat betreft. Ik, ja, ik hoor ze allemaal nooit. Dus ik ja, okay. ja, Ik luister meestal naar, uh, tenminste de laatste tijd, vaak naar 3FM eigenlijk op. Uh. Ja, wij ons ook, maar wij hebben altijd een geel benen op zaterdag, dus. Ik denk ja. dat ook geen klote dus. hm. nou, we... Nee, heel af en toe, heel af en toe luister ik. Nou ja, ik had al eerder in de uitzending gezegd. s ochtends Luister ik tot 10 uur naar radio 538. Ja. En vanaf 10 uur gaat hij naar de middengolf, wat volgend jaar ook afgelopen is. Want 1 september wordt radio 5 van de Eter afgehaald, en is hij alleen maar op Dap plus stond vangen. En via de kabel en via internet. Maar Radio 5, ik zal je aanbevelen. is een hele leuke zender. Echt waar. Ja, weet je wat het is? Wij hebben gewoon van die borstel overhanden. Dus ik kan bepa niet bepalen wat ik laat. Nee, tuurlijk. Dat snap ik. Maar ik heb het geluk. Kut, ja. Dat, dat ik, eh, ik, ik rijd op zo'n machine. Met zo'n borstel ervoor op. Het is geen veegmachine, maar en er zit een radio in. En Dan kan ik luisteren wat ik wil. Dat oh, is ik ik op... zo zalig. Hè. De hele dag lekker in Oh, man. Ja, ik heb wel collega's om mij die lopen dan buiten dan met een blazertje en zo. En dan zit ik gewoon naar mijn favoriete programma's te luisteren. En ik ben lekker aan het werken en ik heb het naar mijn zin. En ik krijg er nog geld voor rook en ik ga gewoon kwart over vier naar huis. En dan denk ik, ja wat leuk. Zelfs Tineke, Tineke de Neu, die vroeger bij Vronica zat. Hè? Die zit tussen twaalf en twee dan maak ik reclame van Radio 5. Nostalgia, maar het is een publiek omroep dus dat mag dus geen, uh, Ik verdien daar niks aan, ik word ook niet gesponsord door uh, Tineke of door wie dan ook. Maar hartstikke leuk. Ja, ik bedoel, ik heb vroeger ook Veronica zat ze ook vaak. En toen Veronica publiek omroep was, had ze ook een probleem. Maar dat mensje dat doet dat gewoon heel leuk, weet je wel. Ja, ik ben natuurlijk ook een oude lul van 55, toch? Maar ik vind het, dat heeft hij wel iets van Veronica vroeger, weet je wel. En dan snijdt ze een bepaald onderwerp aan en dan mogen mensen over bellen. Dat vind ik wel geheim. Vroeger? Ja. Toen had je vroeger. Toen had je nog keulen in de weg. Oh. Ja. Toen had je midden in de nachtrik op radio 538. Ja. Dat is echt zo'n zo fantastisch programma. En, en, en het Zwarte gat. We luisterden daar vroeger wel eens ja. naar. Nou? Het Zwarte gat bij Veronica. En rolflonflon. Oh, Ron van Vlof van Jacques Plafond van de VPRO. Deel. Prachtig man. Lachen. De tweede, de tweede. was lachen man. En toen in die tijd nog uh, spijkers met koffen. Ja, die was heel die. leuk. Die was het nog leuk. Maar het is allemaal voorbij, he. het is zo jammer he. Spits, met avond, Spits. Ja, dat is ook fantastisch. Hallo, ja. van Elke woensdag ja, was, Ik hoor wat op de achtergrond, jongens. Dat is niet goed. Kwamager zender uh, uh. Oh, dat zijn die jingles natuurlijk die het net draaien. Ja, als ze herhalen. Dan draait hij die, die hele playlist af en dan begint hij helemaal van voren en dan helemaal opnieuw. En dan hoor je dit en dan hoor je bijvoorbeeld uh, deze. Alloa Radio is elke woensdag en zondagavond in de lucht vanaf 8 uur. Ja, mooi, hè? <laughs> ja. Yes! Oh, yeah, we yes. zijn we wel lekker melig onder elkaar, jongens. Die, uh, jij, stuurde mij een, uh, ja, jij stuurde mij een linkje met dat ik kan zien waar de luisteraars op dit moment zitten de zeg zitten. Maar. Die site, is dat nou waar jouw stream vandaan komt? Ja, dat is van de site waar ik mijn uh, server heb gehuurd. Maar uh, af en toe moet je hem wel eens verversen, want dan kan je zien als er nieuwe luisteraars bij komen. Dan dus zie je die oranje druppels. Die zorgen alleen een stream. Dus die zorgen niet dat je ook een, een spelletje en een webpagina hebt enzo. Ja, want die kan ik dan plakken op mijn website. Dus ik kan ah, hem okay. embedden. Ja, kan hem ook in principe embedden ofzo. Je nog... kan geen totale website bij hen maken ofzo. Nee, daar heb ik weer een andere website voor. En daar heb ik de goedkoopste genomen. Voor een paar, gewoon 15 per jaar. Maar de MB is zo weinig, 250 MB... Eigenlijk moet ik een iets duurdere nemen. Maar ja, als ik die andere, die van Eurostar had, die was wel duurder. Maar dat zat de stream en de website erbij. Maar die is twee keer zo duur. Dus uh, ja, en ik van de naam, naam Allowa Radio terug hebben, weet je wel. Want uh, ja, hij kon hem niet overnemen, omdat ik dan een soort code moet hebben, en die weet ik niet meer. En dan, uh, anders had ik gewoon onder Allowa Radio verder kunnen gaan. Dus daar vandaar dat ik toen de naam veranderd heb in Eurostar Radio. En dat is nou weer terug naar Aloha Radio, dus als ik een jingle laat maken, doe ik zoveel mogelijk zonder webadres, want het blijft gaan naar Aloha Radio, of er naar .nl achter staat, of tk, of be, of eu, het maakt niks uit, het is Aloha Radio. En dat is dan op de woensdag, ja, even luisteren, daar komt ie. Ik denk ook wel dat Tina te schreeuwen in zijn kamer. zit. Hij draait wel, maar hij doet het niet. Oei, ik hoor muziek. Ga maar even lekker uit we zo leuk de stream misschien nog alsnog vast. Uit hey, stream. Gaan we jou binnenkort nou op radio horen dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat. Um, ja, weet je, ik vind het wel gewoon heel erg leuk om maandagavond in de uitzending te komen. Bij Guus en bij Willem en uh, heel soms ook op de donderdag met uh, Daan en Herman. Ja, dat vind ik ook leuk. Hè? Ze hebben maar mij ook gevraagd, hè? Uh, ja, ze... ik, ik vind het eigenlijk wel voldoende, want ik, uh, ik, vind, ja, ik, weet niet, ik kan wel zeggen ik ga een programma doen, maar als ik dan een keer niet kom, dan ik weet ik dat de operator dat niet leuk vindt. Als, als nou, mensen dan wel en dan niet komen. Weet je wat het is? Kijk, ik, ze hebben mij ook gevraagd, hè? En ze waren ja. lichtelijk teleurgesteld. Ze, uh, ze vroeg ook al, maar toen heb ik nee gezegd. En uh, ja, ik, ik, ik merkte, en uh, vooral Willem vond het, ik vind het jammer voor Willem hoor. Maar weet je wat het is, ik heb al een keertje een probleem gehad met je. Daar ga ik niet verder over uitdaien. Ik heb een keer een probleem gehad en uh, ja, toen uh, mocht ik niet meer uitzenden. Of uh, ja, ik had een beetje ruzie gehad met iemand op de chat. En uh, ja, toen, uh, toen ben ik boos, uh, tijdens de uitzending heb ik boos mijn stream uitgezet. Oh, ik wil het wel weten, inderdaad. Ja, ja, maar. Ja, uh, ja ik, ik, ik, ik was misschien een beetje grof, misschien. Maar, maar aan de andere kant, denk ik. Ja, weet je wat? Dat is. Uh, dat is mijn Nelly ook. Uh, zodra iemand anders gaat uitzenden. Dan, dan is. Hup, iedereen ineens van de chat of. Ja. Weet je? Ja. En. Uh, ja, het gaat. Ja. Wat, kijk, ik heb. Uh, mensen kunnen ook chatten bij mij op de Skype. Weet je wel. Maar weet ik wel in ieder geval wat voor vlees ik in de Kype heb. Maar als ik een chat heb, iedereen kent op die chat. En op de Skype ben je, ben je in ieder geval ingelogd. Dan weet ik dat het is En je hoeft niet je echte naam te gebruiken, daar gaat mij niet om. Maar het gaat mij jij meer weet om: Piet is. Uh, nou, nou, nee, als jij een andere naam gebruikt, weet ik niet of jij Jacco, Piet of Kees bent natuurlijk. Ja, oké, okay, maar als je het Maar ik, Skype maar ik voel ik me heb... ook afhankelijk. Want weet je wat ik vreemd. Kijk, ik vind het. Uh, ik kan niet. Je, als je voor Ridder Radio uitzendt... mag je niet, zoals Nelly doet... een eigen op nahouden. Weet je, ik had toen een keer uh, gezegd... Nou, ik kap ermee met uitzending. Ik zei, ja, je mag ook bij ons en zo. Maar, maar ja, je mag dan geen eigen... maar ik wil onafhankelijk zijn. Daar gaat het mij om. Dat ik... Uh, en, en nota bene... ik er nog reclame voor ze ook nog. Weet je, op mijn eigen stream... Ja, en, en ik vind, uh, je hebt ook freelancers, hè, In de publieke omroep en op de commerciële radio. heb je freelancers, die werken de ene keer voor de Tros en de andere keer voor Veronica. En die worden gewoon betaald, en sommigen die werken zelfs voor twee omroepen. Maar, ze spreken, maar het, het hoeft niet ten koste van Ridder Radio te gaan. Als ik bijvoorbeeld de woensdag voor mezelf uitzend en op de zondag bij, Aloua, of, uh, sorry, bij Ridder Radio, moet dat toch kunnen? Nou, want dan maak ik nog reclame ook dan zeg je, ook kom lekker luisteren naar uh, Guus uh, vrijdag en naar Nelly op uh, woensdag of, of, of zaterdag dan maak ik nog reclame ook nog voor ze weet je wel dus het is uh, uh, eigenlijk ook een beetje reclame voor hun tenminste, zo zie ik het maar ik wil ook een beetje uh, mijn eigen dingetje kunnen doen begrijp je wat ik bedoel en het is geen uh, mus allemaal ik bedoel, ik verdien er niks van. en uh, het is voor mij gewoon Pure hobby, ook wat ik nu doe met luisteraars, is pure hobby. Dus uh, ja, ik heb daar zelf geen belang bij. En uh, ja, radio is nou eenmaal mijn hobby. En, uh, en ik wil niemand kapot maken, ik wil niemand wegconcurreren of luisteraars pikken, helemaal niet. Daar gaat het me niet om, want ik zend maar twee keer per week uit, op woensdag en op zondag. ja, En uh, iedereen kiest zelf waar hij naar luisteren wil. En ik zal nooit zeggen: Ja, je moet niet naar die zo zakken. Nee, dat zal ik nooit doen. Echt niet. Ik bedoel, u uh, weet ook wel, ik, ben, ik heb met niemand ruzie verder. En uh, het is niet mijn bedoeling om andere zenders kapot te maken. Of, helemaal niet. Anders zou ik wel 24 uur per dag uitzenden. En uh, ik bedoel, en die mogelijkheid heb ik niet. Want ik heb er geen taart van. moet natuurlijk ook werken. En uh, de stream is de hele week uit de lucht. Behalve woensdag. ...tussen 8 en 11... ...en zondag tussen 8 en 11... ...voor de rest gaat de stream gewoon uit... ...en ik zend ze notabene zelfs uit... ...op de tijden dat Ridder Radio... ...geen concurrentie te duchten heeft... ...dus eigenlijk... Uh, ...ontzie ik ze zelfs nog... ...weet je wel... ...en ik ja. weet niet wie er allemaal achter zit... ...en hoef ik ook niet te weten... ...maar het alles moet alleen maar... ...via hun en je mag niet zelf iets... ...ja hallo... Uh, ik ben geen concurrentie, weet je Het is gewoon een hobby, meer niet. En ik zend nog, ze zelfs in de taart uit dat alle uh, Radio zelf uh, non-stop muziek uitzendt, of herhalingen, of wat dan ook. Dus ja, het alleen jammer van Nelly dat ik op de woensdag ook uitzend. Maar ja, de meesten gaan toch wel naar Nelly toe. Ja, uh, prima toch. Van mij komt de woensdag maar uit, want ik hou niet van, van sport. Uh, ik schurf dan sport, maar ja, oh, zo straks uh, een belangrijke wedstrijd is, dus dan zet ik een tv-hand welke uitzend. En dan zet ik het geluid uit en de ondertitels, dan, dan kan ik het ook zien. En dan kijk ik tussen neus en lippen door van: hé, hey, even kijken, wat doen ze nu? Uh, okay. En uh, ja, voor de rest vind ik het allemaal prima. Het is gewoon pure hobby. Het is geen pesterij of concurrentie. Het is voor mij gewoon hobby met de hoofdletter H. Meer niet. Yes. Toen? Yes. En, de... oké, okay, het is nu, even kijken hoor. Ja, het lijkt niet op een paar minuten uit hoor. Dus drie minuten voor elf of zo ja. ja. Maar ja, als jullie zin hebben om door te gaan, gaan we gewoon even door. <laughs> ik, ga huh? ik ga lekker naar bed. Hé? Ik ga lekker naar bed. Ja, je gaat lekker naar bed. Ja, je moet natuurlijk morgen ook vroeg op, hè? Nee, nee, nee, ik heb middagdienst. En... Oh, je hebt middagdienst, oké. Ja, ik heb al zo'n bestuur die ik doen, dat is Oké, okay. Ja, ik ga er ook weer vandoor, uh, Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we afsluiten. Ah, dat was wel gezellig. Ja, ik vond het heel leuk, hartstikke leuk. En uh, wanneer zend je weer uit? Woensdag ja. om 8 uur. Met het oh, programma okay. Midweek Express. Woehoe! Ja, want uh, afgelopen, uh, afgelopen woensdag heb ik hier niet gehoord, geloof ik. Ja, dat kan kloppen, want toen, uh, toen uh, deed mijn, uh, mijn Manicam-programmaatje uh, deed het niet. Oh, oh, en, okay. uh, ja, en, en dan lukt het niet erg. Ik kan er wel uitzenden, maar dan kan ik geen muziek draaien. Weet je, kan Ik kan alleen maar met, uh, met praten alleen. En, uh, en als mijn andere twee computers, ja, schal, ik schaam me kapot. Die moet ik een keer aansluiten. Maar ik moet ook nog andere dingen doen in mijn kamertje. Maar als ik uh, ja, echt de tijd ervoor heb, dan, dan ga ik ze aansluiten. En dan kan ik ook wel als van ouds gewoon... Skype op een aparte computer... ...streamen en muziek op een aparte... ...dan gebruik ik de laptop puur voor de Skype... ...en voor de, de, de Facebook... ...en dan die twee andere computers... ...gooi, gooi ik het eraf... ...dan doe ik alleen maar streamen en muziek... ...en dan heb ik drie kanalen... ...muziek... ...spraak en Skype... ...en dan uh, kan ik dat mooi... Uh, de, ...de volume mooi mixen... ...of uh, hoe noemen ze dat... ...dan, dan kan ik... Uh, ...ja... Dat mooi regelen allemaal en dat vind ik leuk om al die knopjes te draaien, weet je hoor. Ik ook graag een knopje. Dus ah, ja, mannen zijn gek op knopjes, hè? Ja. <laughs> ja, er zijn er vaak twee, maar ik heb er hier dan vier, knop vier uh, rijen knoppen. Uh -oh. Maar de meeste mannen hebben al twee knoppen al genoeg. Ja, ik denk dat ik weet waar je het over hebt, uh, ja. <laughs> meestal zit er een dame aan vast, maar dat hebben jullie niet gehoord, hè, luisteraars. Oké, okay, dat is een onderrondje tussen Jacco en Marco en ik. <laughs> maar dat moeten dat jullie niet altijd al zwaar. Mag pas na 12, ja. Het is, is waar aan tille. maar ja goed, na tienen mocht toch ook meestal. Bij de publieke omroep moest pas na tien uur uh, oh ja, stoute dingen. Zwaar. Ja, dat is waar. Maar uh, ja, kleine potjes hebben grote oren. En je hebt ook uh, kleine oren met grote koppen. En, uh, dat, ja. dat is waar, ja. Ja. ja. Nou goed, we houden het een beetje bij schaafd. Hé, Dames, heren. Nou, veel een fijne avond en nacht. Fijne mensen. avond en welterusten en werkzaam voor morgen wie nog werken moet. Lieve luisteraars, we gaan een afscheid tot, nemen. Tot, tot, de, tot de volgende Dank keer, Dank je wel, Marcus. Dank je wel, Jacco. Dankjewel okay. luisteraars, we gaan nog één liedje draaien. En dan gaan we eens even kijken, want volgens mij... Oeh, wat is dit allemaal? Ja, nou, ik moet zeggen, de feedback uh, is uh, wat mij betreft goed. En hij draait nog steeds dat ding. Nou, weet je wat mensen, ik kan geen muziekje draaien nu, want ik zie dat die, die mannequin een beetje raar gaat doen. Ik zeg in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Dit was DJ Jaap voor... voor uh, Aloha Radio. En woensdag zijn we er weer En Het was top, tot later, zegt Jacco. Ja, nou Marcus, jij ook bedankt, jongen. En alle luisteraars. Mensen, tot woensdag. En dat wordt het woensdag 12 november om 8 uur s'avonds. Met... Uh, het programma Midweek Express met ondergetekende en wie weet, misschien komt Marcus en Jakker daar weer bij. Bedankt voor het luisteren en tot ziens en bye bye.